Eén uur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 Werknemers uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland werken moeten volgens Nederlandse regels worden betaald, vindt minister Kamp. Hij wil een eind maken aan constructies waarbij Oost-Europeanen loon krijgen op het niveau van hun land van herkomst. Bedrijven die werknemers uit buiten kunnen voortaan boetes krijgen tot 24.000 euro of zelfs worden gesloten.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 Be true, cool.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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. zfmzandvoort.nl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 You're wasting my time your mind, Dane. You're out of your mind. This tube's gonna you, punish, punish, punish you. Punish you.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 Whispering as the rain on the streets of fear Long like this on the streets of Philadelphia See ya. Moeilijk om te merken dat ik de zoek jij me diep Niet meer mee kreeg toen ik vergeed. Je keek me na. Ik deed mijn ogen dicht, ik zag nog je gezicht, maar. zo